Acht uur, na net wel met het NOS-journaal. In de Amsterdamse binnenstad, op de Wallen, heeft de ME charges uitgevoerd... tegen voetbalsupporters van Ajax en Manchester City. 25 mensen, voornamelijk Ajax-fans, zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging... en het verstoren van de openbare orde. Volgens de politie hing er een grimmige sfeer rond de Wallen... en wilden mensen niet vertrekken. Het is nu weer rustig. Vanavond speelt Ajax in de Arena de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. Er is veel politie op de been rond het stadion. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank spreken tegen dat Griekenland meer tijd heeft gekregen om hervormingen door te voeren. Vanmiddag zei de Griekse minister van Financiën dat er een akkoord was over belangrijke hervormingen. De Europese Commissie zegt dat er wel veel vo vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog knopen moeten worden doorgehakt voor een akkoord kan worden gesloten. Griekenland wil uit het Euro noodfonds zo'n 31 miljard euro, maar daarvoor moet het wel een bezuinigingspakket leveren van ruim 13 miljard. De aandelen van Facebook zijn bij aanvang van de beurs op Wall Street met meer dan 20% gestegen. Beleggers reageerden positief op de jongste omzetcijfers van het bedrijf. Facebook leed in het derde kwartaal weliswaar verlies, maar de omzet steeg met 30%, vooral door advertentieverkoop. Een aandeel Facebook is nog steeds een stuk minder waard dan bij de beursgang, toen 38 dollar en vandaag 24 voor de kust van Somalië is het Nederlandse marineschip Rotterdam tijdens een routinecontrole beschoten. De bemanning schoot terug. Op het marineschip raakte niemand gewond. Het vuur kwam van een vissersboot waar piraten op zaten en die boot vloog in brand. De Nederlanders haalden de opvarenden uit het water en behandelden de gewonden. Eén van hen is overleden. Het weer, vanavond en vannacht hier en daar wat regen. Morgen overdag ook af en toe regen. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal bij ah, Verkeersinformatie Files nog op de ring van Amsterdam. De A10 tussen knooppunten Nieuwemeer en Geuzeveld. Twee kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Noodorp, twee kilometer. De rechter rijstrook is afgesloten. Ook een aanrijding op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Zuid nog drie kilometer file. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En de N273 Maasijk venlo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 De huidige strijd tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Obama en Romney... is volgens mijn gast van vanavond zo samen te vatten. You're a liar. You're a liar. Liar. Precies. Goedenavond. Comedian Greg Shapiro. Yeah. Hi, hi. Onder andere bekend van uh, Comedy-theatergezelschap Boom Chicago. Yeah. Waar maakt u bij Obama graag grappen over? Uh, just the way Obama talks, is een manier van praten. Ja, uh, yeah, je hoort het. Uh, soms probeert hij zo uh, so, so, yeah, gepassioneerd en uh, geïnspireerd te praten. Uh, maar ja, dan... Uh, de volgende keer is hij... Uh, uh, geen uh, Superman... maar alleen maar Clark Kent. Uh, en yeah. ja... <laughs> onze bipolar president. En bij Mitt, bij Mitt Romney? Mitt Romney is meer dan bipolar. Hij heeft echt multiple personality uh, <laughs> disorder. Uh, uh, en yeah, ja, Mitt Romney heeft ook... een soort uh, manier van spreken... ja... Uh, yeah, uh, uh, alles komt een beetje uit de zijkant van zijn mond. Of uh, uh, een beetje een kakkergesprek uh, is dat. Een beetje een kakker? Ja, ja, ja. Want uh, ja, iedereen uh, heeft uh, zoveel uh, geld uh, als ik, toch? Of, uh, of niet? Ja, waarom uh, is dat moeilijk uh, voor mensen? Ja, gewoon... Uh, yeah. Een kakker. ja, yeah, yeah, yeah. Een Amerikaanse kakker. Yeah. Uh, het he nee, is heel goed kakker. Yeah. Dat behoort <laughs> gewoon tot uw vocabulair. Yeah. Uh, we hebben deze hele week Amerika-week in, uh, in twee dingen. Yeah. Uh, in, de loop van, uh, in de loop naar de verkiezingen. Daar op uh, 6 november praatte Alice de Bruin in New York... met een Nederlander in Amerika. Yeah. En ik ontvang dan hier in, uh, uh, in Hilversum een Amerikaanse Nederlander. Tada. En vanavond is dat dus Greg Shapiro. Uh, bekend onder andere van Boom Chicago, ik zei het. Maar u hij mm -hmm. maakt ook... Um, voor de VARA Humor TV... Yeah. Uh, een rubriek, United States of Shapiro. Wat heeft u deze week heel erg geïnspireerd? Uh, ja, het de derde uh, debat Precies. Uh, uit Florida. En uh, nu, is, uh, well, nu zijn beide campagnes uh, heel uh, gefocust of gericht op, op de vrouwelijke stemmer. En uh, ja, want misschien uh, kan die vrouwen in Amerika niet eigenlijk een keuze uh, kunnen maken. Of waarom is dat eigenlijk... Uh, en dat vragen we uh, deze week. in. Uh... En wat is de antwoord? Uh, volgens mij is dat um, uh, uh, uh, veel vrouwen hebben geen tijd voor die iemand uh, op die telefoon. En, uh, en dus uh, wordt het... Uh, nah, ja, hebben okay. we geen tijd voor diegene op de telefoon? Ja, ja in, in, in Ohio bijvoorbeeld... Uh, uh, krijg je een uh, telefoontje en je denkt, hi, your call is important to us, uh, your vote is important to us. Uh, ja, beter uh, ja, hè, die campagnes. Ja, de, ja, ik weet dat het tijdens de eten is, maar kunnen jullie uh, misschien een uh, paar vragen antwoorden over uh, ja, de kandidaten en dan klik, hallo, hallo, uh, en dan gewoon undecided, uh, ja, onbepaald of uh, ja, undecided heet het. Uh, en ja, misschien is dat het. Uh, want volgens mij uh, heeft meeste Amerikanen uh, al een, een keuze uh, gemaakt. Ja, want um, is het zo dat um, u opblijft voor zo'n debat? Uh, ja en nee, uh, want hier vanuit Florida, dat is zes uur verschil, en uh, dan ja, zo'n drie uur uh, midden van de nacht. Nee, ik, ik uh, blijf niet uh, wakker die hele tijd, maar uh, heel vroeg uh, opstaan of uh, de wekker zetten voor zes uur, bijvoorbeeld, en uh, dan kan je ook de uh, samenvatting of de transcript uh, doorlezen... Uh, gelijkertijd met, die, uh, met, met kijken. Mm -hmm. En dat is heel handig. En lachen we hier om dezelfde dingen als u? Want die rubriek, u bent natuurlijk een Amerikaan. ja En lachen we hier in Nederland om dezelfde dingen? Uh, hoop ik. <laughs> nou, dat weet u vast. Uh, Goeie vraag. Maar um, ja, um, ik durf te zeggen dat de meeste uh, Nederlanders... zijn eigenlijk een beetje meer... Um, uh, ze weten meer dan de, uh, de, de, de Jan Modaal uit Amerika. Is dat uh, zo over? Ook over Amerika bedoelt u uh, dat we meer weten? Ja, ja. Uh, over de um, ja, soms um, praat ik met uh, ja, een, een jongen uit mijn beurt of zo en uh, vraagt hij iets die ik toch, ik, ik, ik ja, al, ik als Amerikaan. Uh, ja. Waarvan ja, u dan niet weet wat het antwoord is? Ja, inderdaad. Ja. Of uh, waarom is uh, Romney nu bezig met. Uh, of heb je die filmclub gezien van. Uh, niet Gangnam-stijl, maar Romney-stijl? Uh, <laughs> ja, dat. Uh, soms uh, krijg ik een tip door mijn. Uh, uh, een jongen uit de buurt. En die zegt dan... Uh, ja, je moet uh, kijken naar die clip. Of ze uh, uh, uh, vragen aan mij... Uh, waarom is Romney nu bezig met... Uh, de uh, vrouwenstemmen? Ja, en zo. dan zegt u nou, die hebben geen tijd... om al die uh, enquêtes uh, te beantwoorden. Ja, en ja, dus weten ze niet wat ze uh, moeten voor. stemmen. En niemand weet iets over de vrouwen. <laughs> ja, ja. En dan heeft u wel een antwoord. En, ja. en Obama heeft ook moeilijkheid met... Uh, uh, uh, uh, hij is uh, niet zo'n goede... Uh, Listener. Luisteraar. Ja, uh, yeah. want, want um, Amerika zegt al lang, ik heb een baan nodig. En hij zegt, uh, oh goed, hier uh, zijn uh, yeah, uh, uh, ziektekostenverzekeringen. Uh, uh, maar nee, wij willen een, een baan eigenlijk. Oh, oké. Okay. Um, two women on the Supreme Court. Yeah. Uh, of dan uh, ten derde, uh, uh, gays in the military of zo. Yeah. Amerika wil gewoon, ja, we willen een baan hebben. Ja. En ja. Obama, hij doet uh, goed, maar... Hij luistert niet goed. Ja, hij, niet, luistert niet hij komt niet, niet met wat de mensen echt willen. Inderdaad. Laten we eens even naar het land gaan waar we het over hebben. Ja. We gaan naar New York. Twee dingen in New York. Alice de Bruin praat met Nederlanders in The Big Apple... over hun leven daar en de Amerikaanse politiek. En vandaag praat ik met Jaap Hoijveld. Hij woont sinds januari 2001 in New York. Werkt bij RBS, de Royal Bank of Scotland. Dat was voorheen ABN AMRO. En hij is hier hoofd van de Global Client Services America. Jaap Hoijveld heeft niet de Amerikaanse nationaliteit. Van de financiële Capital van de wereld. Wat in de wereld is gebeurd? Two years no yields went from 190 to 166 in the blink of an eye. I have never live looked at the Dow Jones Industrial Board and seen a 600 point loss. Jaap Hoijveldsen, goedenavond. Goedenavond. Ja. Geluiden van Wall Street 2008. Welk ja. gevoel komt er dan om jullie boven de rij? Nou, ik wil niet zeggen een einde van de wereld uh, gevoel... maar wel heel duidelijk het gevoel van... Uh, er, is iets, er gebeurt iets wat, wat ongelooflijk is... en wat eigenlijk heel weinig mensen hadden voorspeld. Uh, als je kijkt naar uh, de banken in Amerika hadden toch een behoorlijke reputatie. In de afgelopen jaren hebben we steeds uh, het, het sprookje geloofd... Uh, dat alle banken heel erg robust zijn en dat kan niet uh, fout. En dan zie je opeens uh, grote banken zoals Lehman Brothers en anders... die in één keer helemaal weggeveegd worden, weggevaagd. Je ziet andere banken die, die plotseling volledig failliet zijn... die opgenomen worden door anderen... Uh, ja, het was een rollercoaster, een lawine. Uh. En hoe zag u dat bij u op uw werk? Want u werkte bij die bank. Hoe, hoe zag dat eruit op de ja. werkvloer? Nou, op dat moment wisten wij nou eigenlijk nog niet goed van uh, wat de uh, impact zou zijn, zeg maar, voor uh, RBS. Uh, we wisten natuurlijk wel dat, uh, dat uh, ook RBS uh, hierdoor uh, geraakt was. Wat de uiteindelijk uh, uh, ja, totale impact zou zijn wereldwijd op RBS, was op dat moment nog niet bekend. Maar maar is er dan? echt ook paniek onder de medewerkers? Ik bedoel, staat iedereen te huilen? Kijkt iedereen de hele dag naar de televisie? Wat gebeurde er? Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel dat mensen enorm afgeleid werden door de dag. Maar op onze afdeling, wij zijn met name een, een client service organisatie, eh, het werk bleef wel doorgaan. Dus daar moesten we ons wel gewoon volledig op focussen. Het is niet zo dat mensen in tranen uitbarsten, maar er is wel, was wel een hele hoop onzekerheid van wat betekent dit voor, uh, voor ons hè? Eh, eh, binnen RBS en eh, wat het betekent dat op lange termijn. En wat heeft dat voor u betekend uiteindelijk? Uh, heel eerlijk gezegd uh, voor, uh, voor mijzelf en voor uh, de mensen die voor mij werken uh, relatief weinig. Uh, maar uh, op de lange termijn uh, is, is, is er natuurlijk wel een, een enorme impact geweest. Uh, want om ons heen hebben wij wel gezien... Uh, dat er heel veel afdelingen gesloten werden... Uh, um, ja, niet langer uh, uh, uh, nodig waren. En dat, dat, was, dat was toch wel schrikken. En dat waren toch eigenlijk mensen die heel dicht bij u werkten? Die, die ja. zag u echt het pand ja. verlaten, zeg maar, letterlijk? Ja. Nou, kijk, er is eigenlijk een combinatie van twee dingen. Van, uh, wij zaten nog midden in midden in de, in de overname van AW Amro naar RBS... Dus dat speelde sowieso. en Dan een economische crisis. Ja, en combineer dat. Dat is een recipe voor disaster. En dan merk je ook dat... Uh, uh, waren, in het begin hadden we gehoopt dat een hele hoop aantal banen... die bij ABN AMRO waren, overgeheveld zouden kunnen worden naar RBS. Maar juist door die economische crisis werd er enorm gehakt. En bleven er in principe maar heel weinig banen over. Hoeveel mensen heeft u zien vertrekken? Hoeveel collega's heeft u de spullen zien pakken? Nou, in principe zo'n, uh, ik denk zo'n 1800... Echt waar? Ja. Dan bent u dus een enorme geluksvogel dat u daar ja, dat nog zit. dat ben ik ook. Dat ben ik ook. Ja, dat re is, zo. beschouw ik mezelf ook. Ja. Ja, re realiseert u zich dat elke dag? Van als u naar uw werk gaat, dan ik heb die baan nog en heel veel van mijn voorgangers of collega's niet meer. Ja, ik, ik voel me een uh, enorme bevoorrecht uh, persoon. Ja, want want uh, dat was de, de economische crisis. 2008 begon die, maar u had ook nog een enorm ander disaster meegemaakt... 9-11, ja. toen ja, hij hier net inderdaad. was. Ja, ja ik, uh, ik ben hier in januari 2001 gekomen... en natuurlijk in uh, september uh, uh, de 9-11 meegemaakt. Ik was op dat moment op mijn werk... Uh, en wij uh, hoorden dat uh, twee vliegtuigen ingevlogen waren in de torens. Ik had op dat moment bezoek uit Nederland. En uh, ik was um, enigszins bezorgd. Want dat bezoek had aangegeven dat ze die richting opwouden die dag. Dus ik ben, naar het uh, World Trade Center? Naar het World Trade Center, oh. inderdaad. En ik ben toen hals over kop naar huis gegaan. En ik woonde toen de tijd op de 49ste etage in de Midtown. En had dus een, een direct uitzicht op de Twin Towers. En ja, ik was nog niet zo lang thuis. En toen zagen we de eerste toren instorten. En een tijdje later de tweede toren. En ja, dat is wel heel erg indrukwekkend geweest. Wat ja. dacht u? Nou, het is zo vreemd. Het is eigenlijk als je even een film bekijkt. Je hebt eigenlijk zoiets van dit kan gewoon niet waar zijn. En uh, je weet eigenlijk niet goed wat je ervan van, van denken moet. Uh, het is pas, uh, pas dagen later dat het echt, dat je echt, of tenminste voor mij in elk geval, dat je realiseert van wat het betekent. En wat, wat heeft u gedaan toen u die torens naar beneden zag storten? Wat doe je dan? Nou, eerlijk gezegd, ik was met, uh, aan de telefoon met mijn moeder op dat moment. En, uh, in Nederland? In Nederland. Want die, die had inmiddels al wel gehoord van, uh, van, uh, van dat er een, uh, een vliegtuig was ingevlogen. En op het moment van het instorten, ja, ik barst in tranen uit. Dat is zo'n emotioneel moment. Ja, dat is gewoon niet voor te stellen. Dat, dat, dat, ja, dan, ja dan, dan kun je het niet meer droog houden. En wat zei uw moeder? Uh, ja, nou, dat kan ik me eerlijk gezegd niet herinneren wat ze zei. Maar zij zag het live op CNN op dat moment. Ja, en ze kon zich helemaal, dat, dat, dat, dat helemaal voorstellen natuurlijk, ja. Afschuwelijk. En, en, en daarna moest u natuurlijk gewoon... Want dan ga je de volgende dag ook gewoon weer naar je werk, of niet? Of was dat... Ja, ja die, die, de dag erop, toen, toen zijn we in principe... is uh, iedereen thuisgebleven. Uh, toen hebben we dus uh, iedereen gebeld en gezegd van... nou, blijf maar thuis. Uh, maar ja, de, de, de twee dagen later is iedereen weer naar het werk gegaan. Uh, ja En dan al heel snel is voor de, ons in ieder geval het gewone leven weer doorgegaan. Uh, ho, ho, hoe was de sfeer toen in New York? Um, nou, het is voor mij... Kijk, ik, ik kwam in januari 2001. En um, uh, kijk, voor, voor mij was New York helemaal nieuw. Uh, hè, en alles. En ik, ik merkte wel een, enigszins een verandering na, uh, na 9-11. Maar ik kan niet echt zeggen van... ik kende het New York van voor 9-11 goed genoeg... om te zeggen van, hé, hey, wat is er helemaal veranderd? Wat ik wel merkte is dat mensen heel erg um, ja, gevoelig zijn geworden. En, en een, beetje, een beetje bang voor om, in de, om in de metro te gaan... Of, of in het vliegtuig te gaan en dat soort dingen. Ja, noem nog eens een voorbeeld. Waar, waar zag u die angst in terug? Uh, nou, een heel klein voorbeeldje van... Uh, ik had een uh, collega met wie ik in de metro stapte. En, uh, en, en we gingen dus onder de Hudson door. En, en die, die, die zei van... oh, ik, ik, ik, ik hou er helemaal niet van. Ik werd, werd helemaal paasbenauwd dat ze in de metro moest stappen. En het, gewoon het idee dat ze dan naar Manhattan moest... vond ze heel eng. Ja, en, en uiteindelijk is dat wel weer genormaliseerd ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en kijk, en dat is natuurlijk ook het bijzondere weer van New York. Ja, als je kijkt naar de mensen die, uh, die hier wonen... ja, ze, ze, ze, ze raken toch wel heel snel weer gewend aan de nieuwe situatie... passen zich aan en gaat, men gaat weer door. Het zijn vaak de mensen buiten New York... die er nog veel meer moeite mee hebben dan de New Yorkers zelf. Ja, want als je hier zo rondloopt, wij zijn hier nu even... ja, je gaat allemaal naar Ground Zero als toerist... dus dan zie je nog ja. wel, maar verder speelt 9-11 ik hier op straat niet echt meer een rol. Nee hoor, nee, helemaal niet. Wat, wat ik wel heel erg uh, jammer vind is dat, uh, uh, dat na 9-11 is er als het ware wel een beetje een hetze gekomen tegen de, de islam, uh, tegen de, de, de, de, de moslimgemeenschap. En, en ik vind wel dat Amerika moet oppassen, dat ze niet uh, in dezelfde trap vallen, zeg maar, als ze deden in de Tweede Wereldoorlog, waar de Jappen opeens allemaal de problemen waren. In de jaren 50 waren het de, de communisten. Uh, en de, momenteel zijn het de, de, de de, de moslims die een beetje in het uh, ja in het uh, zitten en uh, ja ik ik ik denk wel dat, dat dat dat dat een probleem is momenteel voor Amerika. Ja, dat is trouwens niet alleen in Amerika, hè, zou ik willen zeggen? Nee. Nee, maar misschien ver, verwacht nou, je het, het niet het, in de stad, stad als New York. Het, het is hier wat, uh, wat zwart-witter. En uh, ik denk dat het, uh, dat het op zich geen probleem is in New York zelf. Het is een probleem buiten New York. Wel binnen Amerika, maar uh, ken New Yorkers, dat is allemaal prima. Die, die, die, die hebben daar minder moeite mee. Nee, want u heeft ook een smeltkroes meegenomen. We hebben ja. gevraagd om een voorwerp mee te nemen. Ja, dat... dat dat is niet voor niks, denk ik dan, die ja. smeltcruise. Ja, die, die, die smeltcruise. Kijk, Amerika wordt altijd gezegd, is een smeltcruise van volkeren. En, en ja, ik, ik heb altijd gedacht voor die tijd, dat zal wel meevallen. Maar ik, ik zit dus op mijn werk. En daar zitten zo'n 25 verschillende nationaliteiten. Eh, verschillende geloven. Eh, verschillende rassen. Eh, we hebben ze allemaal. En dat gaat prima. Uitstekend. En het, het, het, uh, uh, We hebben ook onderling ontzettend veel debat, discussie en dergelijke. En, en wat, wat, wat, uh, wat houdt het goed, is dat we dat, is, omdat er onderling ontzettend veel respect is voor elkaar. Het is voor mij een voorbeeld dat. dat, dat um, het samengaan best, best kan. Dat hoeft helemaal geen probleem op te leveren. Maar dat is misschien toch wel een beetje veranderd door 9-11. Als ik net uw eerdere verhaal hoorde... waarin u zegt dat mensen toch bang zijn voor de islam... en bang zijn voor al dat soort zaken die daarna discutabel zijn geworden. Ja, nou ja, kijk, kijk als, je, als je de pers hier leest in, de, in het over het algemeen en je, je ziet de televisie, dan is dat toch wel een enorme angst... voor, uh, voor de islam hè, en, en voor het terrorisme. En, uh, maar als ik kijk naar mijn werk... Hè, we hebben ook moslims ons, op ons werk. Die zijn ergens normaal geïntegreerd en dergelijke. Dus, dus waar ik mee wil aangeven is dat het hoeft geen probleem te zijn... en wij kunnen best met, alle, met z'n allen samenleven... Uh, ja, het is alleen jammer dat niet iedereen zo denkt. Nee, nee. en in, in Nederland, ik bedoel, ziet u wat dat betreft gelijkenis, hoe u dat in Nederland heeft ervaren voordat u hier naartoe kwam? Uh, nou, daarvoor ben ik eigenlijk te lang weg. Omdat uh, om daar, uh, ik, ik, ik heb altijd gedacht dat in Nederland een multiculturele uh, samenleving was, zonder problemen. Ik, ik was recentelijk een beetje ver, wel van. In de laatste jaren, je hoort dan wel over de partij van Geert Wilders en dergelijke. Dat heeft me wel heel erg verbaasd. Want ik. ik, ik, ik ik, ik, ik had niet gedacht dat, dat zulke gevoelens zouden leven in Nederland. Ja, nou, die leven er nu echt, kan ik u verzekeren. Ja. Uh, hoe, hoe was het om, om, wat dat betreft hier... Hè, want u zit er nu uh, bijna twaalf jaar... om hier dan toch New Yorker te worden onder de New Yorkers? Was dat ingewikkeld? Want u kwam uit Groningen, hè? Nou, stad, kijk, ik, ik, ja, nou, kijk, ik ben oorspronkelijk. Dan uh, kom ik natuurlijk uit Groningen. Maar ik was in uh, 1987 had ik Nederland al verlaten. Ik heb natuurlijk in, uh, uh, in uh, Nieuw-Zeeland gewoond. Ik heb in Londen gewoond. Uh, en uiteindelijk ben ik. En ben tussendoor wel even weer uh, teruggeweest naar Nederland. Maar ik ben uh, uh, dus eigenlijk al een tijdje uit, uh, uit Nederland weg. Ik, ik hou van hele grote steden. Ik, ik vind dat fantastisch. Uh, um, ja, en ja, New York. Uh, ik, ik heb me thuis gevoeld van dag één. Ik vind het een. Uh, ja, ja, hele geweldige dynamische stad. Maar wel, Die... Ja, maar dat klinkt zo dynamisch. Amsterdam is ook dynamisch. No, Groningen misschien niet. ook wel een beetje. Maar ben... wat is dat dan, dat dynamische? Nou, weet je, weet je ik, ik, ben, ik heb hier nog geen weekend mijzelf verveeld. Nog nooit. Ik, ik heb nog nooit gedacht van, oh, wat ga ik dit weekend doen? Er is altijd iets nieuws. De stad verandert ook heel veel. Er, er, er, er is, er, er is, er, elke keer ontdek je nog weer een, een nieuw facet. Wat heeft u het afgelopen de weekend ontdekt? Nou, afgelopen weekend, dus heel toevallig, uh, ging ik met mijn vriend... Uh, uh, uh, moesten we naar een, uh, een winkeltje. En dat bleek in een straat te zijn... die wij nog nooit ontmoet hadden. Of waar we nog nooit geweest waren. En dat was een hele leuke straat. En, daar zat, oh, en mijn, mijn vriend komt uit Brazilië. En uh, er zat een heel leuk... Braziliaans restaurant. En we zeiden, oh, ongelooflijk, hier zijn we nog nooit geweest. En toen bleek dus die hele straat... Bleek gewoon een hele leuke winkelstraat te zijn... met allerlei zaakjes... Nog nooit eerder ontdekt. Ben je twaalf jaar in New York. Het is, het is eigenlijk om de hoek. Van, nog niet eens zo ver van waar we wonen. Ja, en dat vind ik heel speciaal. New York. Never a dull moment. Never. Er is altijd wel wat te doen. Ja. Ja. De politiek. Ja. Want dat is misschien ook wel never a dull moment. Uh, nee. De verkiezingen die eraan komen. Uh, ja, u mag niet kiezen. Hè? Nee. Want uh, u heeft alleen een green card. U, u mag, mag wel belasting betalen. Ja, ja precies, maar, belasting betalen mag wel. Maar niet stemmen. Is dat eigenlijk erg? Als je hier al twa twaalf jaar woont. Wil je dan graag stemmen? Uh, ja, eigenlijk zou ik best wel uh, graag willen stemmen. Uh, uh, want uh, ja, de, de, ja, ik heb trouwens toch wel een heel duidelijke mening over, uh, over bepaalde politieke zaken. Dus dan zou ik het fijn kunnen vinden om ook mijn stem te kunnen laten horen. Maar ik ligt er niet wakker van. Hoor. Nee, want, want op wie zou u stemmen? Ik zou op Obama stemmen. Ja, want, want wat betekent Obama voor Amerika, vindt u op dit moment? Waarom zou hij verder moeten? Nou, kijk, ik, voor mij is het heel belangrijk dat, dat een president een sociale agenda heeft. ...en, uh, en uh, eigenlijk oog heeft voor, voor de hele, hele bevolking. Uh, ik zal niet zeggen dat Midrom Romney dat niet heeft... ...maar ik, ik vind toch dat hij te veel gefocust is... ...op, op, op, op ervoor zorgen dat in ieder geval uh, de toplaag het goed heeft. En kijk, en zijn definitie is... ...als de toplaag het goed heeft, heeft de onderlaag het ook goed. Maar dat, is, dat weten we allemaal, dat is niet automatisch uh, waar... Dus, dus uh, daarom spreekt het programma van, van Obama mij meer aan. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen... U, u behoort denk ik wel bij de toplaag als u in de bankwereld werkt. U zou ook heel goed voor Romney kunnen stemmen, persoonlijk gezien. Ja, persoonlijk gezien wel. Uh, maar ja, ik, ik, ik zou het toch wel een egoïstische uh, uh, ja, keuze vinden. Ja, dus, dus uh, uh, nog even terugkijkend... Want uh, ja, verkiezingen gaan natuurlijk altijd over de economie. En uh, Obama heeft een enorme erfenis gehad... Uh, wat betreft de economische crisis waar hij in terecht uh, kwam. U zit in die bankensector. Heeft u het zien verbeteren de afgelopen vier jaar? Um, nou, kijk, um, ja, ja en nee... Uh, ik, ik denk dat Obama heel veel, heel veel uh, te, tegenwind heeft gekregen van de Republikaanse partij. Want uiteindelijk uh, willen zij heel duidelijk uh, uh, hun principes van kapitalisme en dergelijke allemaal beschermen. En kijk, uh, uh, hè, als je dan de Republikeinen vraagt, van, uh, dan zeggen ze van nou, we willen geen regulatie. Wij willen kunnen doen wat we, wat we, wat we, wat we um, kunnen doen uh, zonder teveel overheid bemoeienis. Uh, maar ik denk dat uh, de, het gedrag van de banken in de afgelopen jaren uh, duidelijk heeft gemaakt dat er wel degelijk regulatie nodig is. Precies, ja. en, en dat wil Obama meer dan Mitt Romney? Ik, ik, ik, ik denk het wel. Ik, kijk, Obama is echt niet anti-business hoor, absoluut niet. Dat, dat, dat, dat denken mensen soms wel. Maar ik denk dat hij toch meer uh, uh, het, um, het uh, ja, gecontroleerd wil zien. Ja, en wat denkt u? Wie gaat er winnen? Nou, ik denk dat beide partijen een hele goede kans hebben. Maar uiteindelijk denk ik toch dat Obama gaat winnen. En wat zal dat voor u betekenen persoonlijk, denkt u? Nou, zou ik heel prettig vinden. Ja? <laughs> ja, ja ik, ik, ik mag die man, ik vertrouw hem. En uh, ik, ik heb er uh, een goede, goede, goed gevoel bij dat hij uh, ja, toch... toch uh, het, het zal ook opnemen voor de minder in, de, in, de, in deze samenleving. En de, dat is iets wat ik persoonlijk mij erg aanspreek. Nou ja. en, en hoe ziet u uw persoonlijke leven hier verder in New York? Want u bent er nu twaalf jaar. Uh, never dull moment, zei u net. Ja. Ga, gaat u hier uh, uh, uw leven eindigen? Ja, het nou, een dat wil uh, maar... ja. <laughs> ik eerlijk ik... gezegd niet. Ik, ik heb, uh, ik heb uh, voor mezelf uh, zou ik nog wel graag uh, hier door willen gaan. Uh, uh, zeker nog wel zo'n vijf jaar. Uh, en dan, dan eigenlijk een beetje de balans opmaken. Uh, kijk, mijn moeder leeft nog. Ik wil graag uh, haar ouders zien uh, worden. Dus misschien dat we toch wel, uh, voor, omdat mijn partner naar Brazilië komt... voor een combinatie gaan van hey, uh, in, in Nederland wonen en in Brazilië. Dat, dat weten we niet. Maar uh, uh, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk uh, zal ik hier uh, niet, uh, niet uh, met pensioen gaan. Uh, waarschijnlijk toch Nederland of Brazilië. Goed. Mag ik u daarbij heel veel succes wensen en bedankt uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Tot zover twee dingen in New York. Nu, retour Hilversum. Ja, en hier in Hilversum zit nog steeds Greg Shapiro, cabaretier bij Boom Chicago. Op wie gaat u stemmen? Uh, ja, ik heb al uh, op Obama gestemd. Ja, nou, dat, uh, ja, dat helpt niks eigenlijk, want ik stem uh, in Chicago. Voor Illinois. Dat is een zogeheten blue, ja, ja, okay. blue State. Maar de Democraten in elk geval. Ja. Als u het nou, u woont nu hier twintig jaar in Nederland hè. Ja. Als u nou Amerika vergelijkt op dit gebied, politiek, met de Nederlandse ja. situatie, ja, ja, ja. wat zijn wij dan keurig? Hè? Want daar zijn natuurlijk de meest afschuwelijke, zwartmakende filmpjes op televisie. Oh ja, ja. Ja, ja en toch, uh, die hele verkiezing is uh, gewoon zes weken, niet achttien maanden lang. Uh, net als in wat Amerika. verkiest u? Uh, ja, ik, ik kan ook hier kiezen. Dus, nee, uh, maar wat, sorry, wat, wat vindt u oh, leuker? De, de manier zoals het in Amerika gaat of hier? Ja, ja. Um, ja ik dacht, uh, oh ja, who, how are you voting in de Nederland? Hoe durf je dat te vragen? nee uh, Maar um, ik vind een... Um, uh, ja, ik wil graag in Amerika... En, en, en, geloofwaardige derde partij te dat, hebben. Ja, want daar zijn nu stemmen voor ook, hè? heel duidelijk. Uh, ja, uh, en, en het is een beetje belachelijk... dat uh, Jill Stein is uh, uh, nu de, de kandidaat voor de Green Party... de, de Groene in Amerika... en uh, alleen omdat zij um, wilde meedoen eigenlijk... of wilde gewoon langsgaan... voor die um, uh, tweede debat was ze gearresteerd. Uh, en, en dat is... Eigenlijk belachelijk. Dat is ook Amerika, hè? Ja. Want u woont hier dus nu een heleboel jaren. Waar bent u aan welke gewoonte in Nederland bent u echt gehecht geraakt? Uh, hm. Nou, <laughs> gehecht. Mm. Dus. Uh... That's like stitches, ja. Yeah? <laughs> ja, dat is ja. Dat is ja. Gehecht is dat je het heel fijn vindt. Ja, ja. Um, in dit verband. Al, nou, he? eigenlijk stemmen um, in Nederland. Want ik heb nu uh, twee paspoorten. En ik vind het heel belangrijk als je mag stemmen. Dan, dan moet dat eigenlijk. Um, en ik vind het heel. Het it, is zo netjes um, om, om je stempas te uh, krijgen. Automatisch hier. En dan. Um, en, en de, de ervaring van stemmen in Nederland. Maar dat is anders dan u het ja. voelde in Amerika. In Amerika is het gewoon. ja of, of, of is het democraten of uh, republikeinen. En uh, hier heb je echt een stem. Kun je echt oh, ja. een coalitie vormen, als het ware. Ja, dan nou, ja, mee aan deelnemen. Uh, ja. Ja. Dus dat heeft u voorkeur? Uh, inderdaad. Ja, ik vind het. Uh, ja. Ik was net uh, aan het uitleggen, uh, balans in de politiek is heel belangrijk. Uh, en ik was uh, met mijn uh, dochter van 11 jaar, uh, zij was nu benieuwd. Dus ik probeerde uit te leggen, uh, balans is goed. En in Amerika heb je soms de democraten, soms de republikeinen. Ja. Mijn, mijn uh, opa uit uh, Atlanta in, in Georgia, hij zei altijd, uh, ieder vier jaar... Andere partij, dus uh, in 2000, Democraten, 2004, Republikeinen, zo so. um, in Nederland. Heb je meer iedere keer uh, yeah. everybody in the middle, ja, yeah. uh, en soms is dat een beetje oké. Okay. 2010, richting yeah. PVV, maar nu eigenlijk. Uh, Precies in het midden. Uh, en welke, als we het ja. hebben over, over de mensen, de Nederlanders, is ja. er iets waar u ontzettend aan gehecht hè? Nu weet u wat u betekent. Ja, ja, ja. inderdaad. Um, nou, mijn vrouw. Is, uh, <laughs> en is het een typisch Helemaal. Nederlandse? Was dat de reden dat u in love was? Uh, ja, want dat yeah, uh, is een typisch so Nederlandse. Ze is zo direct en zo ja. Dutch courage en Dutch honesty. Uh, dus ja, yeah. nou, ik, ik vind haar heel... Uh, Eerlijk en direct. En dat vind ik mooi. Ja. ja. En dat maakte dat u bleef. Ja. Precies. Ja. Ik, uh, ik sprak met Greg Shapiro, cabaretier, Amerikaan en Nederlander dus. Ja. Uh, meer informatie over hem op www.tweedingen.nl. Morgenavond weer uh, een aflevering in onze serie... dan in Amerika Mitty Heide van uh, Sotheby's... en heer Robert Rubenstein, een duurzaam ondernemer. Nu gaan we luisteren naar NOS Langs de Lijn... Met Jeroen Stompers. Dat wil zeggen, maar eerst het nieuws met nou Net Wel. Radio 1. Het NOS-journaal. Op de Amsterdamse wallen heeft de ME charges uitgevoerd tegen voetbalsupporters van Ajax en Manchester City. 25 mensen, voornamelijk Ajax-fans, zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging en het verstoren van de openbare orde. Het is nu weer rustig. De Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Manchester City begint over een kwartier. In Pakistan zijn negen mensen gearresteerd... in verband met de aanslag op de 14-jarige activiste Malala. De hoofdverdachte is nog op de vlucht. Malala werd begin deze maand door de Taliban in haar hoofd geschoten... omdat ze zich te westers gedraagt. Ze ligt in een ziekenhuis in Birmingham in Engeland. De aandelen van Facebook zijn bij aanvang van de beurs op Wall Street met meer dan 20 gestegen. Beleggers reageerden positief op de jongste omzetcijfers. Facebook leed in het derde kwartaal nog wel verlies, maar de omzet steeg met 30 Al is een aandeel Facebook nog steeds een stuk minder waard dan bij de beursgang. En in Den Helder is een man die onwel werd... met zijn auto een kleine Oosterse supermarkt binnengereden. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend wat hem mankeert. De ravage is groot en er is instortingsgevaar. Ook voor woningen naast het pand. Die zijn ontruimd. En er raakte verder niemand gewond. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn. Met Jeroen Stomhorst. Een heel goede Welkom bij Langs de Lijn Vroeger dan Gebruikelijk... want het is Champions League-avond. Zometeen zijn we natuurlijk live bij Ajax Manchester City... integraal uitgezonden vanuit de Amsterdam Arena. We volgen andere, andere wedstrijden natuurlijk die vandaag worden gespeeld in de Champions League. Maar eerst gaan we naar Parijs... want uh, daar is uh, met de gebruikelijke bombari het routeschema bekendgemaakt... van de 100 honderdste Tour de France. Een ronde wordt het voor klimmers met vier aankomsten bergop... een tijdrit over lastig terrein in de Alpen... En een bergachtig begin ook op het eiland Corsica. Voor het eerst dat de renners daar komen. Wat verder opvalt is de dubbele beklimming van Alpe d'Huez op één dag. En een lange etappe naar de top van de Mont Ventoux. Allemaal leuk en aardig, maar het ging vooral in Parijs natuurlijk over doping. En de crisis waarin het wielrennen verkeert. Verslaggever Gio Lippens. Natuurlijk werd er vandaag heel veel gesproken over het parcours van de komende tour hè. de 100 tour groot spektakel. Maar eigenlijk aan de achterkant je kon het merken in de wandelgangen ging het maar over één ding en zeker ook na afloop. Dat is de affaire Bradley Wiggins de Tourwinner van vorig jaar daarover. I don't know weet really. I think there's a lot a bit of a damp there on it after everything that's happened recently to be honest. There's times been times where I sort of wished I won the tour, you know, because um it's been difficult at times but uh... Ja, ik weet het niet. Ik probeer niet te veel over het te denken op dit moment. Ook de wereldkampioen staat op het podium en die doet even op de vraag... of er nou toch een schaduw hangt over deze Tourpresentatie. Alsof ze neus bloedt. We zijn hier uh, voor de Tourvoorstelling. Het uh, Tour is mooi en we uh, gaan met vertrouwen gaan naar de nieuwe editie. Philippe Gilbert dus, wereldkampioen in Valkenburg. Maar ook hij kan toch niet ontkennen dat er het een en ander aan de hand is in het wielrennen. We zijn, uh, we zijn de reiners, niet, niet de managers, niet de, niet de antidopingagentie. Dus, uh, we zijn de renners, we zijn hier voor onze toekomst. En uh, wij hopen dat uh, iedereen gaat naar, naar dezelfde richting. En uh, dat, is, dat is onze hoop, ja. Maar geloven jullie als renners de managers nog? Want de managers zijn natuurlijk dezelfde managers... die tien jaar geleden ook in het wielrennen zaten. Ja, nieuwe verhalen. Christian Prudom, de grote baas van de Tour... Die vindt dat er echt iets moet gaan gebeuren. Er moet strenger gestraft worden, er moet strenger gecontroleerd worden. Strenger in ieder geval dan de UCI en het Wereld Antidoping Instituut op dit moment doen. En zegt hij, de macht ligt op dit moment bij de bazen van de ploegen. Die moeten willen veranderen, anders gebeurt het nooit. De mond van het années werkt al een changement cultureel. verandering. Maar dat gaat nog niet zo lang in vélo, qui doit faire un changement culturel, il y a les managers het euh, fous au sens propre. Het woord ligt dus bij de managers, zegt Prudhomme. Aan de andere kant, de managers, dat zijn ook de mensen die tien jaar, vijftien jaar geleden aan het roer stonden bij de ploegen. Die dus alles hebben meegemaakt, die alles hebben gezien. Of misschien niets hebben gezien, een oogje hebben dichtgeknepen. Mark Sersant, een van de grote bazen bij de Belgische ploeg Lotto, denkt er het zijne over. Ja, maar ik denk dat hij wel duidelijk weet wat hij zegt en bedoelt. En uh, hij heeft gelijk Hij moet, moet uh, durven verantwoordelijkheden bij ons liggen. En uh, je, kan niet, je kan niet alles weten, dat kan niet. Maar iets organiseren, dat kan ook helemaal niet. Maar is die bereidheid er ook bij de managers, bij de bazen van de ploegen? Ik heb gisteren toch veel uh, bereidwilligheid gehoord. Ja. Ik denk dat uh, de meesten het wel beseffen dat het 5 uh, ja, voor 12 is al lang niet meer. Nee, en toch, hè, hoe kan het dan dat het de afgelopen 10, 15 jaar, 20 jaar wel zo verschrikkelijk mis is gegaan? Ja, ik, ik denk dat, dat we toch een nuance moeten leggen. Uh, het ligt niet toch al een aantal jaar achter ons wat nu allemaal over ons komt. En ik denk dat het de afgelopen jaren toch wel dankzij dat biologisch paspoort moeilijk wordt om, het, om de boel te belazeren. En ik denk dat dat een goede zaak voor ons is. Je ziet ook andere winnaars, andere snelheden, andere gemiddelden. Ik denk dat, het, dat we op de goede weg zijn. Maar nu, ja, we krijgen het een beetje over ons van, van het verleden. Ja, ploegleiders, redders, bobo's, u hoort het. Iedereen was verzameld in Parijs. Ook Rabobank. Ploegleider Nico Verhoeven was er. Nu nog Rabobank natuurlijk. In de naslepen van het USADA-rapport, namelijk over lens Armstrong raakte de ploeg zijn sponsor kwijt. Gio Lippens sprak ook met hem met Nico Verhoeven. Prachtig allemaal, zo'n presentatie van de Tour. Er wordt weer mooi gepraat over het komend jaar. Over een mooie ronde, over de bergen die erin zitten, over de tijdritten. Maar er hangt toch een schaduw over. Een schaduw dat onze sponsor voor 17 jaar niet meedoet. Rabobank, dat bedoel je? Onder andere. En de schaduw natuurlijk van alles wat eraan vooraf is gegaan. Waarom die sponsor uiteindelijk daarmee stopt? Uh, uh, je kan een streep zetten onder het verleden. En naar de toekomst kijken. En, dat hebben we hebben het natuurlijk in het verleden al vaker gedaan. Dus wat dat betreft uh, zijn het woorden. En uh, moeten er onder andere keer daden komen? En ik denk dat we nu al op een punt zitten dat, dat woorden niet meer geaccepteerd gaan worden. Dat het uh, omgezet moet worden naar daden. En uh, wat dat betreft, uh, ook als ik dan even naar onszelf kijk, uh, hoe wij ervoor staan op dit moment. Uh, denk ik dat het uh, zeker van onze kant, uh, dat we met daden gaan werken. En dat we uh, ja, ervoor staan voor een, uh, voor een nette, correcte wielertoekomst. En dat we daar hard aan, uh, aan zullen gaan werken. Is het wat dat betreft veelzeggend dat Christian Pridom vanmorgen in een bijeenkomst zegt... Uh, het woord is nu aan de managers, de bazen van de ploegen. Zij zullen het schoon moeten maken. Dan denk ik meteen, ja maar die managers, dat zijn in de meeste gevallen... ook de mensen die tien jaar geleden, vijftien jaar geleden in het wielrennen zaten. En toen niets hebben gezien, de ogen dicht hebben gedaan of misschien alles hebben geweten. Ja, hij zegt het correct. Maar ik denk niet dat het gaat om wat ze in het verleden gezien hebben. Ik denk dat het belangrijkste is wat in de toekomst uh, wat ze ermee willen doen. Kijk, als je nu uh, verantwoordelijk bent in een ploeg en je hebt een functie binnen een organisatie in de ploeg en je bent oud-huurrenner, dan denk ik dat je nu de taak hebt. Of dat die taak heb je niet alleen nu, die had je gewoon op het moment dat je in de begeleiding stapte van een ploeg om, om de ploeg op een, op een schone, nette manier... Uh, uh, met, met de, uh, beide renners neer te leggen en ook bij het publiek en ook bij de sponsors. Dus die verantwoording hebben wij altijd al gehad de laatste jaren. Alleen uh, het is niet door iedereen altijd op een, op een even correcte manier uitgevoerd. Heb jij daar wel vertrouwen in dat iedereen mee wil? Pst, ja, het verleden blijft ons op dit moment constant achtervolgen. En op zich ziet dat, dat niet erg goed uit, moet ik zeggen. Maar ik, heb, ik denk dat we niet anders kunnen dan in de situatie waarin we nu zitten. Dat, dat het niet bij woorden moet blijven, maar dat er gewoon daden moet, uh, moeten komen. En dan kunnen wij het binnen onze ploeg wel 100% in orde hebben. En het gevoel hebben van, uh, wij hebben heel hard gewerkt erin. Maar als wij om ons heen kijken en het blijkt dan dat anderen daarin minder in meegaan. Hoe frustrerend is het dan voor jou als je het anders wil en als jullie het ook anders doen... om dan laconieke opmerkingen te krijgen van ja, dat kunnen we wel zien aan de manier waarop jullie rijden. Ja, je bedoelt dat wij soms niet meededen om de prijzen. Exact. Ja, dan is het nog zo dat, dat, dat wij naar onszelf moeten kijken en daarvan uh, realistisch moeten blijven. Maar wel onze doelen uh, moeten proberen na te komen. En, maar soms is het moeilijk om, om die dan te realiseren. En dan is het uh, ook moeilijk om die renners op het goede pad te houden en om uh, ze in elk geval gemotiveerd te houden voor... Uh, voor de, voor de wedstrijden die nog gaan komen. Nu naar het feestje van komende zomer, komende juli, zijn jullie erbij met het White Label? Nou, ik hoop niet met het White Label. Maar op dat dit loopt, moment uh... White Label, hebben we, nou, zeg, maar, zeg maar wat het dan wel wordt. Nou ja, we zijn druk bezig. Dus uh, wat dat betreft uh, loopt het goed en uh, hebben we er alle vertrouwen in. Dus ja, daar moeten we nu op wachten. En op het moment dat de UCI zegt, jullie hebben je World Tour... Uh, Status, ja, dan, dan ben je ook in feite in de Tour. Dus dat, dat, ja, dat, dat, zit, dat hangt aan elkaar vast. Nico Vroeven in gesprek met Gio Lippens. Dan is het nu tijd voor het voetbal, want nog een minuut of vijf... dan trapt Ajax af voor de derde Champions League wedstrijd van dit seizoen. Manchester City is de tegenstander... en dat is een wedstrijd met veel belangen voor beide ploegen. Beide ploegen moeten eigenlijk winnen. Voor ons in de Amsterdam Arena zitten Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. goede goedenavond. Goedenavond. En Het is uh, gezellig zoals je misschien hoort op de achtergrond. Mijn Engelse collega's kijken hun ogen uit. Dat doen al mijn collega's bij Champions League wedstrijden. Want er zitten allemaal mensen, in dit geval zo'n 45.000... met een wit vlaggetje te zwaaien en plezier te hebben. En ik heb al ook de vorige wedstrijd met Real Madrid. Dan zie je je collega's die meteen uh, filmpjes en foto's maken. Want ze maken veel mee. Maar dit blijft toch altijd een uniek gezicht bij de wedstrijd Ajax... Manchester City vooraf dus uh, een feestje. Een must win wedstrijd. Zoals Tegelsen dat zo mooi zeggen. En als je naar Ajax kijkt, dan hebben we een uh, opstelling. Laten we die maar meteen even doornemen. Het Vermeer natuurlijk in het doel. Blind links achterin. Mooi zander al de wereld centraal achterin. En Van Rijn de rechtsback. Dan een middenveld met Sim de Jong. Dus zeg maar centraal spelen. Het in de punten naar achteren. Schöne speelt op het middenveld. En dan het de voorhoede met ex Liverpoolian. Hij heeft een uh, aantal keren tegen Manchester City gespeeld. Eén keer gewonnen, één keer verloren. En ik geloof zes keer gelijk. Uh, Ryan Babel dus de linksbuiten linkerspit. Sana rechterspits. En in de spits speelt vanavond Christian Eriksen. En dat is uh, natuurlijk een, uh, een behendig mannetje die het de centrale verdedigers van Manchester City moeilijk moet maken. Nog nooit speelde uh, Ajax tegen Manchester City. En over die opstelling gesproken voor de wedstrijd sprak collega Tom Egbers met coach Frank de Boer. Frank de Boer, uh, Ajax moet vanavond een goed resultaat neerzetten. Uh, op grond waarvan acht jij de ploeg daartoe in staat? Nee, ik denk gewoon dat we goed tegen City kunnen spelen. Maar dat dacht ik tegen Madrid ook. Alleen ja, toen maakten we in het begin zoveel onnodige fouten... dat we er eigenlijk uh, heel lang niet meer uitkwamen zeg maar, uit die fase. Uh, een kleine fase in de tweede helft is dat wel gebeurd. En eigenlijk moet dat gewoon van het begin af aan met die overtuiging spelen. U begin je met een basisopstelling met de l spelers die uh, tegen Heracles aan de tweede helft begonnen. Ja, de... Ook in dezelfde tactische samenstelling? Nee. Hoe dan anders? Uh, nou ja, je, je, je weet dat hun middenveld vrij sterk is. Tenminste ook vrij uh, fysiek. Nou, dan zal je ook uh, voetbal doorheen komen, moeten komen. Maar ik heb Siem uh, op het middenveld neergezet. Uh, Erikson er Eriksen in de spits. En Babel op links? Ja. En Zana op rechts. Ja. En dat gaat werken, denk je? Omdat? Waarom op die manier? Nou ja, je, je hoeft maar te kijken naar uh, Compagnie en uh, Lescott. Die zijn twee meter groot en twee meter breed. Ja, dan moet je niet een speler hebben die daar tegenaan staat natuurlijk. Dan wil ik een bewegelijke speler die de ruimtes opzoekt. En die van vandaan gaat spelen en van daaruit uh, probeert het gevaar te stichten. En ik denk dat Chris dat uh, heel goed kan invullen. Je sloeg zelf wel eens uh, voor een belangrijke wedstrijd met je vuist tegen de muur, heb ik uh, gelezen. Hoe is dat bij die jongens? Dat weet ik niet. Maar dat dat weet je wel? Is, uh, nee, dat weet ik niet. Dus, uh, iedereen heeft zijn eigen manier van uh, voorbereiden. En voor mij was het uh, af en toe ze helemaal een beuk op de muur geven om... Uh, uh, ja, een of andere manier uh, om spanning uh, op te wekken. En, uh, ja, de andere zal het met, misschien met muziek doen of uh, wat dan ook. Ben je tevreden met een gelijk spel vanavond? Nee, we hebben allebei drie punten. schieten we helemaal niks mee op en hij ook niet. En dat was Frank de Boer voorafgaand dus met Tom Ergbers voor en toch dat Eriks in de spits staat. Het is een beetje de manier waarop Barcelona, Manchester United in twee Champions League finales de baas was. Messi de bewegelijke spits en de houten Klaassen, om het maar even met respect te zeggen, worden dan in verwarring gebracht, doordekken of niet. En daar moet je dan van kunnen profiteren. Manchester City, de tegenstander, doet het zonder Silva. De Spanjaard is geblesseerd, ook Garcia geblesseerd. En kon niet helemaal fit, zij zijn er niet bij en Zabaleta is vanavond niet nodig. Dit zijn de elf van Manchester. Ruime keuze. Joe Hart, keeper ook van het Engelse nationale elftal. Richards, rechtsback. Compagnie, Lescott centraal. Clichy, de Fransman als linksachter. Twee controleurs op het Engelse middenveld. Yaya Touré, behoeft verder geen introductie. En Garrett Barry. Dan een lijntje van drie. Met Milner, met Aguero en met Nasri aan de linkerkant. En Dego is na zijn uh, twee doelpunten afgelopen weekend. Tegen West Bromwich Albion. Natuurlijk de diepe spits van Manchester City. Hij heeft dus vanavond, en met hem, hij, bedoel ik Mancini. Uh, ja, in de keuze, uh, toevallig geen keuze gemaakt op uh, Ballotelli. Die zit uh, op de bank. Ook Teves zit daar onder meer. En uh, ja, er zit een hele onbekende man, George Evans, die verwacht je daar toch niet. Inmiddels is uh, de TOS geweest, heeft de prachtige hymne geklonken. Is iedereen op de plek gaan zitten? Ik zie toch nog wat lege plekken. Er waren gisteravond nog zo'n uh, 6000 kaarten te koop. Ik weet niet of die nog uh, van, uh, van de hand zijn gegaan. Maar uh, langzaam maar zeker wachten we op het beginsignaal van uh, kwart voor negen. Elftallen nemen plaats, Ajax in het traditionele rood-wit. Ja, en City speelt in een soort zwart lichtblauw Ik vind het wel een mooie combinatie. Ja, ziet er goed uit. En de spelers staan ook klaar om de aftrap te gaan nemen. En de aftrap gaat door Manchester City worden genomen. Er zijn al 45.000 man? inderdaad zo'n 5.000 niet verkochte plaatsen. Maar ja, ruim 100 euro om een plaatsje op de lange zijde te krijgen is natuurlijk ook aardig wat centjes. Maar dan zie je wel de kampioen van Engeland aan het werk en de kampioen van Nederland. De aftrap geweest. Bal meteen de diepte in. Wordt door al de wereld weggekopt. Maar even een gelijk van de Jong. Kan Ajax overnemen? Jawel. Met Babel. Babel balbreed op Schöne. En Babel gaat meteen de diepte in. Wordt hij bereikt? Nee, Schöne wordt vastgezet. Ik krijg wel een vrije trap mee. De overtreding wordt gemaakt door Jared Berry. Eerste overtreding is van Manchester City in de middencirkel. Schöne, die dus tot nu toe alleen maar een basisplaats had in de competitie. Mag het nu dan ook een treedje hoger in de Champions League laten zien. Palsen wil eigenlijk die vrije trap vanuit de middencirkel snel nemen. Ziet dat Van Rijn de diepte zoekt. Maar durft dat dan op een of andere manier niet aan. En gaat nu heel voorzichtig terug naar Alderwereld. Een van de twee centrale verdedigers van Rijn nu wel aangespeeld. Maar dat is een meter over de middenlijn. Daar is hij niet zo gevaarlijk als al het net leek. Schöne en vervolgens in de breedte naar Moi Zander. Zijn we bij Ajax linkerkant waar de Jong snel combineert. Babel de bal terug naar de linkerkant. Blind is mee opgekomen. Legt de bal laag. Rand van de tras op het strafstukgebied. Daar komt Eriksen er niet aan. Zit hij verdedigd. Maar de eerste corner is een fout. Ja, goed gewerkt. Uh, mooie aanval, goede aanval. Van Ajax, de eerste echte aanval. Het zou prettig zijn als Ajax meteen snel toeslaat zeg maar, in deze wedstrijd. Want laten we wel zijn, de favoriet is natuurlijk Manchester City. Met zo verschrikkelijk veel geld. Vijftien internationals in de gelederen. En als je mensen als Balotelli gewoon op de bank kunt zetten, zegt dat genoeg. Maar Ajax heeft wel de mogelijkheid. Via Eriksen met de eerste hoekschop vanaf de linkerkant. Rechterbeen richting penalty stip. Wordt weggekopt. Kan Sana de bal opvangen. Is een klein manneke. Wordt... Ja, Maakt zelf de overtreding tegen die hele grote verdediger. Handje wordt uitgewisseld. En dan mag Manchester City een uh, vrije trap nemen. Uh, nou ja, verdediger. Het was uh, uh, Zeko de Spits die uh, mee ging verdedigen. En opgevangen werd door Sana. En dus mag Manchester City een vrije trap gaan nemen. En doet dat in de persoon van Joe Hart. De ja, die eerste vraagtekenen zijn er al bij de doelman. Die staat met de armen wijd. Van ja, waar heen nu? Hij ziet iedereen opschuiven. Ja, companies aanvoerder, zak nu wel uit. En dan neemt in Nizekiel zoog ook Eriksen mee. Dus wordt het een lange bal van Joe Hart. Die terecht komt op de helft van Ajax. Gekopt wordt door Seune. Uiteindelijk wel weer ingeleverd bij de centrale verdedigers van Manchester City. Compagnie kiest er weer voor om zijn doelman in het spel te betrekken. Joe Hart. En die gaat dan weer zoeken. Gaat dan weer kijken. En kiest uiteindelijk voor de doorgeschoven linksback Clichy. Ja, een of andere manier heb ik toch een goed gevoel over vanavond. Dat had ik niet tegen Real Madrid. Daar zie je gewoon dat Ajax eigenlijk bijvoorbeeld kansloos is. Maar hier is Ajax niet kansloos tegen. En uh, laten we hopen dat mijn gevoel uitkomt. Afgelopen weekend hadden ze bijvoorbeeld... Manchester City het heel moeilijk tegen West Brom kwamen 1-0 achter. Toen een rode kaart ook nog voor Milner. En het was dat Zeko twee bevliegingen had, waardoor Manchester City toch nog uh, wist te winnen. Maar dat uh, was toch een uh, teken aan de wand. Alhoewel IJs natuurlijk ook niet uh, goed deed. 3-3 uh, tegen uh, Heracles na een 3-1 voor voetbalbezit. Na een goede actie aan de rechterkant. De actie was van Ricardo van Rijn, die de bal terugspeelt op zijn keeper Vermeer. En die vervolgt het spel via Mooijzander. Mooijzander weer uh, terug naar uh, Kenneth Vermeer. En dan uh, vervolgens al de wereld maar is aangespeeld. Dan gaat nu de voorwaarts van Manchester City, of die gaan. En ook wat druk zetten op de laatste verdediging van Ajax. Ja, dat gaat alweer bijna mis bij Van Rijn. Die wordt onder druk gezet. 10 meter bij zijn strafsofgebied vandaan door Nasri. Nou, hij komt er uiteindelijk met hulp aardig uit. Palsen is uh, de man die Hielp is. Overigens de oudste man op het veld vanavond met zijn 32 jaar. En via Vermeer Blind. Ook die wordt op zijn beurt weer opgejaagd. Balletje dus weer terug. En uiteindelijk Palsen vrijgespeeld in de as van het veld. Kan wat stapjes voorwaarts maken en speelt de jongen. Ja, de jongen goed gedaan. Via Babel krijgt de bal terug. De jongen in de diepte kan er gelopen worden door Sana. Die loopt ook achter de bal aan. Kan die hem binnenhouden? Het zou prettig zijn. Dat lukt ook. Aan de rechterkant. Heeft tegenover zich cliché dat is geen kleintje. Marsana kan ook aardig voetballen. Is niet voor niets. Zweeds International. speelt de bal even terug. Een slechte bal van Van Rijn. En dan heeft Ajax een beetje mazzel dat Clichy er niets mee doet. En Ajax dus weer op de helft van Manchester City een beetje druk naar voren kan zetten. Alhoewel blind terug. Naar mooie zander, mooi zander. bal breed naar al de wereld. Al de wereld goede paas in de voeten van Lasse naar Sana. En zo gaat de aanval van Ajax verder. Zo heeft Ajax wel even balbezit dus op de helft van Manchester City. Waarvan je niet weet hoe men naar deze wedstrijd kijkt. Misschien met enige onderschatting. Dat gebeurde tien maanden geleden ook door stadgenoot Manchester United. En ging het uiteindelijk bijna mis. Nu Ajax met Babel de Jong. En het eerste schot richting de goal is van Simi Jong. Die bal gaat hoog over de goal van Joe Hart heen. En de keeper gaat dus na vijf minuten bij een 0-0 stand. Een doeltrap nemen namens Manchester City. Ik zie jou kijken naar de apparatuur. Ja, ik hoor ook wat dofs geluid en zo. Maar ik denk dat het wel goed komt. Het is balbezit voor Clichy Aan de linkerkant heeft de bal teruggespeeld op Joe Hart. De keeper van het nationale Engelse elftal. En die speelt de bal dan naar voren, wordt opgevangen, weer door Ajax. Sime de Jong raakt hem even kwijt, maar via Paulsen gaat de bal naar Babel. Komt de bal door naar Deli Blind, op de middellijn Blind trekt naar binnen. Wordt wel achtervolgd, maar houdt balbezit en geeft hem goed aan Schöne en een open doekje. Bal meteen door naar de rechterkant, naar Sana. Sana gaat de actie aan tegen Clichy. Uh, nee, want er komt een tweede man bij en dus vindt hij Schöne. Schöne Eriksen, Eriksen weer terug uh... Een schoene, schoene Eriksen. Dan de voorzet is een beetje scherp. Te scherp voor Deli Blind. De bal gaat over de zijlijn. Maar Ajax laat zien. Dat ze wel willen, dat ze niet zoveel angst hebben zoals je in de beginfase zag tegen Real Madrid. Er wordt nu gewoon als een gelijkwaardige tegenstander gevoetbald. En dat is uh, lekker om naar te kijken. 5,5 minuut gespeeld, wel nog altijd 0-0. Ja, er zit uh, wat durf in. Kijk, nu heb ik het bijgesteld en nu klinken we weer identiek, denk ik. Heel goed. Dat horen we dan uit Hilversum wel, of dat uh, zo goed is. Um, wij kijken naar Ajax. Ja, ik sta even, even in de apparatuur. Maar het klinkt goed, we kunnen weer voort met deze wedstrijd. Nee, wat ik wilde zeggen is dat Ajax vooral moet durven voetballen tegen Manchester City. Natuurlijk is er kwaliteit, maar op het voetballen wordt Ajax over het algemeen niet afgerekend. Het gaat er met name om op veerkracht, persoonlijkheid, agressiviteit. Dat zijn zaken waarin Ajax nog wel eens tekort wil schieten. Ja, daar heeft Manchester City natuurlijk voldoende van. Maar voorlopig wordt voetbal gevraagd en dat laat Ajax in die beginfase zien. Aardig combinatievoetbal, goed positiespel. En zo staat Manchester City vooral in die beginfase dus toe te kijken. Lange bal van van Joe Hart gaat richting de linkerkant bij Manchester City. Daar waar Aguero gevonden wordt. Maar al de wereld het gat dicht loopt. Ajax het balbezit heel even heeft via Sana, Maar nu wat langer heeft via Palsen. Palsen heeft dat goed gedaan. Die onderschept de bal. En dan kan Ajax een aanval gaan. En doet dat met Ajax. Oeh, die geeft hem al zomaar weg. En dat is uitkijken geblazen. Want Zeko heeft de bal. Zeko weinig steun. Schiet van heel ver. En ook flink naast. Het... Oeh, van het publiek. Dat doet het altijd wel goed bij zo'n bal. Die ver naast gaat en ook nog een rollertje is. Maar goed, het is uh, toch uh, de eerste keer uh, dat Ajax een beetje in de fout gaat. En dan moet je toch mee uitkijken. Zoals Eriksen de bal uh, kwijtraakt. En nu de bal naar de rechterkant. Waar Van Rijn de bal heeft. Hem uh, even breed geeft aan Siem de Jong. En Siem de Jong gaat zoeken naar een medespeler. En dat is uh, Niklas Mooisander, de Finse centrale verdediger. Palsen zakt dan weer uit. Ja, zo speelt Ajax met die drie man. Achterin eigenlijk. En de backs die dan de diepte zoeken. Zo ging dat tegen Dortmund vrij aardig. Zo gaat dat in de beginfase tegen City ook aardig. Nu wordt Dorpals uiteindelijk blind gezocht. een van die diepe backs dus. In dit geval aan de linkerkant. Bal gaat over de zijlijn. Maar er staat nog een City hoofd tussen. Uiteindelijk gooit blind richting Eriksen. Lijkt Ajax balverlies te leiden. Maar de jong herstelt dat blind uiteindelijk. Met een voorzet vanaf de linkerkant. Die nee, bij Jaya Touré komt niet. Bij Ryan Babel. City gaat er proberen uit te komen. Via Aguero aan de linkerkant. Maar twee man klaren de klus. Voortreffelijk van is Alderwereld. Alderwereld nog altijd in balbezit. Komt over de middenlijn, schrikt daarvan en speelt de bal meteen terug naar Van Rijn. En Van Rijn weer helemaal terug naar Vermeer. Vermeer, lastige bal omdat die bal nogal lang in de lucht blijft naar Mooijzander. Maar Mooijzander kan er nog wel iets mee. En dan is het wel uitkijken geblazen, want het is een beetje slordig af en toe. Zoals de paas terug van Sim de Jong, die nog net uh, door Paulsen uh, op Vermeer kan worden gespeeld. Het is het Sana die hem ondertussen heeft. Het speelt hem naar en, uh, drie man's, Drie Deens uh, spelers uh, op het uh, midden bij Ajax. Buiten een deens elftal is dat nog nooit gebeurd in de Champions League. Dat een niet-Deense ploeg drie denen in de basis had. Maar Ajax is dat uh, dus gelukt. Nu vanavond met Eriksen Paulsen... En uh, met Sjöne. Balbezit voor een Belg. Al de, wereld, al de wereld zoekt aan de linkerkant en vindt Deli Blind. En dat is gewoon een Nederlander. Die gaat nu op zijn Nederlands met links een voorzet geven. Die op, aangenomen wordt door Sjöne. Teruggelegd, rampzalig op het gebied Eriksen. Nou, daarnaast. Oh. scheelt het? Goeie poging, goede poging, aanval. Zoals het uh, toch wel bevalt. Het spel van Ajax in de eerste 10 minuten. Je zou bijna zeggen dat Ajax een bepaalde dominantie uitstraalt... in de beginfase van dit o zo belangrijke duel in de Champions League. Het is, uh, nou wat zal het zijn, de uh, bal draait wat weg van de kruising. Dus het scheelt uiteindelijk een meter. Maar de aanname van Schöne verdient ook enig applaus. Want die krijgt die bal van blind aangespeeld. Borst bovenbeen en vervolgens terugleggen op Eriksen. Ja, dit is serieus. De na het schot van de jong. de tweede poging richting de goal van Joe Hart. De tweede dus van Ajax. En daar staat alleen die afzwaaier van Jacob tegenover bij Manchester City. Ajax komt er alweer aan met Sana aan de uh, rechterkant loopt Van Rijn. Uh, die komt op en die heeft de bal. Die brengt hem meteen voor het doel. En dan wordt er weer ja, een beetje paniekerig uh, verdedigd. De bal komt bij blind terecht. Speelt hem snel terug naar De Jong. De Jong die loopt er vrij. Scheune naar Paulsen. En Paulsen rustig weer opbouwen via al de wereld. En zo staat bijna iedereen op de helft van Manchester City. Manchester City, de kampioen van Engeland. Het grote, dure Manchester City. Met Aguero die 11 miljoen salaris heeft per jaar. 11 miljoen, je moet er eigenlijk niet over nadenken. Dat is zo belachelijk. Nou, dat wil ik best goed, even doen. Oké, okay, heel even dan. <laughs> het is uh, balbezit voor Manchester City. Omdat uh, Ryan Babel net niet uh, de bal onder controle kreeg. En Zeko speelt de bal terug op Clichy. Lange lang roei naar voren. Aquero is de diepste man nu even. Maar die staat tussen twee man in. zander en Alderwereld. En de bal komt precies bij de Belg. Dus gaat het terug naar Vermeer. Na 10 minuten bij een 0-0 stand. En is Moisander degene die aan de basis mag staan. Van de volgende aanval van Ajax, tenminste, daar krijgt de bal van zijn doelman aangespeeld. Kijkt eens wat om zich heen. Ziet Nasri in de buurt, ziet Aguero. Ja, dan is hem toch ingepeperd. In dit soort wedstrijden nemen wij geen risico. Dus gaat het risicoloos naar achter, vervolgens risicoloos naar voren. En daar wordt het wat drukker en leidt Ajax uiteindelijk bij Lassecheunen ook balverlies. Joe Hart is de achterste man natuurlijk van City. Zijn lange bal komt weer op het hoofd op het middenveld van Blind. En dan levert Eriksen in. En heeft uh, City met Nasri de bal op eigen helft. Company, Leskut en ja, het nu maar. Want Ajax sluit goed op, zet vroeg druk. En maakt het wat dat betreft de, de grote mannen van uh, City toch lastig. Eriksen een beetje slordig in de beginfase. Al een paar keer een bal zomaar ingeleverd. Uh, zal iets scherper moeten zijn. En uh, gaat nu ook een klein beetje jagen uh, richting de verdedigers. Maar het balbezit uh, is voor Gareth Barry. En dan gaat de bal weer helemaal terug naar Klichy. De China Compagnie die nog scoorde voor België vorige week. Belangrijke uh, goal tegen Schotland. Met moeite gewonnen door de Belgen overigens. Maar wel uh, knap, want het gaat goed in België. Uh, getuigen, compagnie, getuigen, vertongen, getuigen ook al de wereld. En al de wereld moet nu aan de bak. Want hij moet uitkijken omdat Nasri uh, de bal uh, voorgeeft. Nee, het is niet Nasri. Het is dat andere kleine manneke uh, Sergio Aguero. De Argentijnse international. Maar de bal komt in ieder geval niet voor. En dan kan al de wereld uitverdedigen. Doet dat niet goed, want Touré zit ertussen. Touré uh, en vervolgens weer de bal op het middenveld bij Manchester City. Leskert, de centrale verdediger. Klichy, nu gaan wij. Weer druk zetten en kijken. Ja, gaat Lesk ook bijna in de fout? Ja, komt dan toch niet verder dan wat rampzalige bewegingen en vervolgens. De bal spelen over de zijlijn. Ja, dat zijn ook geen briljante voetballers. Company die heeft nog wel het een en ander in huis. Maar Lesket is gewoon een verdediger. Djeko heeft de bal namens City. Want City onderschept de ingooi van Ajax. Diego weg. Aan de linkerkant. Is het, bij het spel. Nee, dat is het niet. Achtervolg door Moisander. Snelle combinatie. Nou, er kan er geschoten worden. Nee. Aguero gaat schieten. Rand, Aguero nog altijd. Aguero nog altijd. In het strafschopgebied. gaat naar de grond. Nog altijd aan de bal. En uiteindelijk is daar Palsen en Vermeer die de bal wegtrapt. Maar hij bleef maar aan de bal, die Argentijn. ja De lange bal van Vermeer, vervolgens niet goed beoordeeld door Leskut. En Sana kan nu verder. Jammer. Ja, dit moet de paas komen op Babel. Komt ook, maar net iets te scherp. Dat is jammer. Want daar lagen mogelijkheden. Lagen er al eerder, als Sana de bal meteen op Eriksen had gespeeld. Maar dat gebeurde niet. Nu heeft uh, Manchester City weer balbezit. Via Yaya Touré. De bal gaat naar de buitenkant. En kan uh, de bal via... Ja... De, de middenvelders, Nasri in dit geval, weer opgebracht worden. En Nasri speelt hem naar Clichy. Gaat hem wel naar de linkerkant. Maar hij moet dus. Uh... Uh, in die omschakeling wat scherper zijn. Met name uh, Sana was het nu die eigenlijk de bal zo in de diepte had kunnen geven aan Eriksen. Maar dat uh, naliet en dat was jammer. Anders had het een grote kans opgeleverd. Balbezit achterin. Compagnie, de aanvoerder, speelt de bal even breed naar Touré. En dan uh, kan Compagnie de bal weer terugkrijgen. En zoekt in de diepte naar een medespeler, Milner. Maar die wordt niet bereikt. En dan speelt... Uh, nou, dat is nog knap gevaarlijk ook. Uh, Rijden Babel de bal even terug. Maar via Blind en Palsen komt daar eens een goed uit. Ja, wel voor de goal langs. Alle wereld, Vermeer. Dan moet de bal nu naar Van Rijn. Ja, keurig, want daar is de ruimte bij Van Rijn. En zo speelt Ajax zich keurig onder de druk van Manchester City uit. Van Rijn is wat meters voorwaarts gekomen. Inmiddels over de middenlijn. Speelt dan Schöne aan. Drie meter naar achter. Die staat wat meer in de as van het veld. Eriksen zakt dan uit. Brengt dan toch weer die twee centrale verdedigers wat in verwarring. Terug naar Palsen, zijn landgenoten. Dat heb je snel op deze avond. Dan Van Rijn weer aan de rechterkant. Palsen schakelt zich nu in. Halverwege de helft van City. Ja, dat is toch ook steeds weer balletje terug. Balletje breed. Nu mooi Zander, De Jong, Eriksen. Dit gaat weer prima. Bal op hoog tempo rond en steeds de Vrije man gevonden, goed positiespel, blind nu, Babel. En zo heeft Ajax geruime tijd de bal op Engelse helft. Ja, nog steeds. Nu moet Eriksen uitkijken, dat hij de bal niet kwijtraakt. En dan kan Babel vandoor Babel heeft de bal, trekt naar binnen. Tussen twee man, wordt geplet, krijgt geen vrije trap. Masjeune heeft de bal opgepikt. En nu kan het gevaarlijk worden. Legt hem terug op Siem de Jong. Siem de Jong, wel breed. Ja, en Babel bleef veel te lang liggen. Ga dan staan. En ga verder met het spel, ondanks dat je geen vrije trap krijgt. Nu heeft hij de bal weer. Speelt hem op het hoofd van Compagnie. Maar het is Siem en de Jong die ertussen zit terwijl er een speler geblesseerd ligt. Jaja Touré aan de zijkant. Maar daar waar Babel te lang bleef liggen eh, bij een vermeende vrije trap die hij zo graag wilde hebben. Had hij eh, moeten staan want dan had hij de bal kunnen krijgen van een van zijn medespelers. En dat gebeurde niet. Overigens Jaja Touré die aan de zijkant voor de Ajax bank ligt. Heeft veel pijn aan de enkel als ik het goed zie. Ja. En dat is eh, niet prettig. een welletje met Deli de de de Blind. Daar kreeg hij een tikje van. Je ziet nu ook nog even dat Sime de Jong tegen Lasse Schöne zegt. Met dat babel op de grond lag.